We zijn ook aan het kijken. Maar dit moet ik eigenlijk heel zacht zeggen, omdat ik dan nog niet zeker weet of dat gaat lukken. Of we niet ook een elektrische vuilnisauto. Inzamelauto. In kunnen zetten. Misschien dit jaar nog niet, dan misschien volgend jaar. Dus een echt helemaal eh, bijna, laten we zeggen, CO2-neutrale zonder uitlaatgassen. Eh, eh, Vilnisophaal auto. Maar dat is allemaal nog heel ver weg. Maar we ja. proberen ook dus nadrukkelijk, dat probeer ik aan te geven, onze eigen mensen. Uh, Arbo-vriendelijke dingen te laten doen. En geen onverantwoorde dingen te laten ja. doen.